Het kabinet is eensgezind over de NAVO-missie in Libië, staat in een brief aan de Kamer. De ministers Hille en Roosentaal zeiden de afgelopen dagen verschillende dingen over die missie. Hille zei dat hij over drie maanden afgelopen moet zijn en dat Nederland zeker niet zal bombarderen. Roosentaal zei juist dat het nog niet zeker is dat Nederland over drie maanden ophoudt en ook dat meedoen met bombarderen een optie is. De Kamer eist de opheldering. De ministers Hille en Roosentaal schrijven nu dat het Libië-beleid sinds het Kamerdebat van acht dagen geleden niet is veranderd. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Palmer scoorde beide doelpunten uit een strafkorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats.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 van Astrid, maar ik ben vannacht de broeder. Wim Rijken is mijn naam. En ik vervang Astrid door uh, omstandigheden. Kon zij vannacht niet hier zijn in de studio. En volgende week is ze er gewoon weer als het goed is. En uh, ik uh, neem de honneurs zo goed mogelijk waar. U mag al uw vragen aan mij stellen op 0800-1121... En alle antwoorden natuurlijk ook. Want we hebben al wat vragen uit het eerste uur. En er zijn er al een paar van beantwoord. Maar wat nog open staat. Is de vraag van Hans over de elektrische auto. Hij zegt. Er wordt. Vreselijk veel gezegd over alle voordelen, maar heel weinig over de nadelen. En ik vind dat er toch nogal wat nadelen aan verbonden zijn. Al is het alleen al het feit dat ik mijn caravan niet mee kan nemen. En andere 1 miljoen mensen die dat ook zouden willen niet. Dus als u weet waarom de nadelen niet worden genoemd, bel ons dan op. Nou, Bea, die had het over... Uh, Goedenacht nummer Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want er is nog een mening over. Maar ze zoekt ook een leuke man. Dus bent u nou die leuke man die met Bea naar Florence wil volgend voorjaar. Uh, dan uh, kan u bellen. En ze is 77, jong van geest. Ze heeft wel wat, uh, wel, uh, wat aan de knieën gehad, waardoor het, het lopen gaat goed, maar niet de marathon meer, zullen we maar zeggen. Maar ze wil wel graag uh, leuke dingen doen in Florence met een leuke man. En ze valt op Italiaanse types. En verder mag u uh, mag het, mag het allemaal. <laughs> Ik bedoel, mag u eruit zien zoals u eruit ziet? En we hadden de vraag nog van Anja over mogen zij ook geen chocola, want het verhaal gaat dat honden die chocola eten uh, eigenlijk een uh, gevaar voor, met, uh, voor, hun, voor hun leven zouden hebben zelf, zo erg zou het zijn. Maar is dat ook bij katten? En waarom dan? Wat is er nou met chocola waardoor de dieren daar zo ziek van zouden worden? Uh, 0800 1121 voor al uw vragen en uw antwoorden. En we gaan even terug naar mijn jeugdsentiment. Want ja, ik was helemaal wous van die groep toen ik op de middelbare school zat, zo in de jaren zeventig. En het gaat ook over de zon. En we houden van de zon. En de zon was er vandaag. Dus hier is speciaal voor ons allemaal kajak. Ik zie de sun van Kajak Nederpop, was dat. Op 0800-1121 kan u ook zeggen wat u zou willen horen. Want dat is ook al een paar keer gebeurd vannacht. Vind ik ook wel eigenlijk heel leuk. U zegt, nou, ik hou van dat soort muziek. Dat horen we te weinig op de radio. Nou, verras me daarmee. Maar natuurlijk ook met al uw vragen, waar dan ook over. Ik vind het heerlijk, alle mensen die dingen willen weten. Als kind zeggen ze toch wel eens, je moet niet zoveel vragen. Nou, ik zeg altijd, heren kinderen, je kan niet genoeg vragen. En of er overal antwoorden op zijn, dat weten we dan om zes uur vannacht. 0800-1121 en chatten kunt u op www.nachtzuster.net. En twitteren natuurlijk, kan ook twitter.com slash nachtzuster. Goedenacht, Paul. Goedenavond, meneer Rijker. Zo, meneer Rijken, dat vind ik wel ja. een... Meneer Paul, ja, wat een eer. Nou ja, goed, nee hoor, je mag ook niet Meijl zeggen, maar Paul, het maakt niet uit. Maar ik hoorde dat u naam Wim Rijken was vandaag. Ja, heel netjes. Nou, Paul, ik ben Wim. Uh, ik vind het hartstikke leuk dat je belt. En je wil ook nog iets zeggen, want volgens mij ben jij een, uh, kom je uit het vak... waar Goedenacht vreunde vaak is gedraaid. Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje, een beetje jammer... want eigenlijk uh, is alles al een beetje verklapt. Ja. Maar het, het klinkt zo mooi op zijn Duits. Goetenacht eh ja. dat ik nog te zeggen heb, dat we een sigaretten want een letter glas in steen. En dat is het steen, daar gaat het een beetje om. Ja. Maar het is gewoon het afzakkertje. Ja, dat is de Dat hebben ze al uitgelegd. En dat hebben ze eigenlijk allemaal wel, wel, wel prima uitgelegd. Maar ik kom inderdaad uit het uit de huirka, uit het uh, Ik heb vroeger een hotel gehad. Waar? In een Wijk aan Zee. Dat ah. is een mooie Wijk aan Zee, wat ik iedereen kan aanbevelen om dat toch eens te bezoeken. Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik vind ja, waarschijnlijk is het een zonnevangding. Het is een heel leuk dorpje. Bestaat het hotel nog? Uh, ja, dat hotel wat ik heb gehad bestaat inderdaad nog, maar er zitten op het ogenblik uh, uh, Poolse werknemers in. Aha. Ik heb het verkocht en uh, ik, ben, uh, ik ben de rentenier, noem je dat zo gaan. Ja, hoe lang heb je het gedaan, Paul? Uh, 25 jaar. En mijn ouders ook nog 25 jaar, dus we zaten 25 jaar, uh, 50 jaar bij elkaar. Zo. So. Ja, nee hoor, dat, dat, dat is al allemaal prima verlopen. En, ja. uh, en ik ben ook zo laat op dat ik uh, vanavond een uh, commissievergadering van de gemeenteraad heb gehad. En ik zit nog een verslagje te schrijven en ik zat te luisteren, maar ik vind dat van, zo mooi van... De, die, die laatste sigaret. En dat, en dat staan, dat, dat spreekt me wel aan. Ja. Heb, jij, heb jij elke avond zo'n moment? Uh, een, een afzakkertje nog met een sigaretje of zonder sigaretje? Nou, met dat sigaretje had ik. Ik ben net 21 dagen gestopt. Dat is na 22 en daar ben ik al trots op. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Heel goed. Ik, ik val mee hoor. Val absoluut niet mee. Ben je ooit wel eens eerder gestopt of is dit de eerste keer? Ja, ik ben, ik ben zo'n. Zo meneer die, die, die eigenlijk nooit blij stopt en nooit blij rookt en, en dat zijn de ergste. <laughs> Jij stopt drie nee. keer in de maand. Nou, nee hoor, dat niet. Nee, dat, nee, nee, nee. De reden dat ik weer ben begonnen is, was, was een wat verdrietiger, maar dat ga ik niet over de radio vertellen. Nee, maar maar degenen is... die mij kennen, die weten dat. Ja, ja. Daarom ben je, hoe lang geleden ben je weer begonnen dan? Ik, ik, ik ben uh, twee jaar goed begonnen en ik ben nu weer gestopt. En je bent nu 21 dagen gestopt. Vandaag de 22e dag. De 22e dag, ja. En wat ik, is... ga volhouden. ik ga het echt volhouden. Ja, precies. Volgens mij zit dat ook tussen je oren. Dat je, je moet het vol willen houden. Je kan slikken wat je wilde tegen, volgens mij. Maar je moet het per se willen, toch? Ja, je moet het, dat is, dat is het doen met Alles Alles wat je, wat, je, wat je graag wilt, dat moet je ook graag willen. En dan hou je het vol. Maar ja, het, is een, het is een valkuil, het is verraderlijk, maar... Ik, ik zou bijna alle rokers vanavond die, die nog roken willen oproepen, proberen. Het. het. Het is verschrikkelijk naar, maar het geeft ook wel een ontzettende kick als je het volhoudt. Is, het is naar om, om, omdat het moeilijk is om te stoppen, bedoel je dat? Ja, het is absoluut na. Je, je voelt je gewoon verloren en dan al die mensen om je heen die allemaal zo simpel zeggen van uh, ja, het is gewoon een kwestie van niet meer roken. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ja. dat is het met alle verslavingen zo natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus als je het niet doet, is het makkelijk om te zeggen. Maar als je het doet en je moet stoppen, is het natuurlijk heel lastig. Hoe, hoe ben jij gestopt, uh, 21, 20 dagen geleden? Hoe, hoe, hoe besluit je dat dan en hoe pak je dat dan aan? Ja, dus het is natuurlijk voor iedereen heel verschillend. Ja, maar voor jou, jou? Hoe heb jij het gedaan? Want wellicht kan jouw manier weer voor anderen helpen. Ik liep, liep uh, zo akelig te hoesten. En, en op een gegeven moment dacht ik: ik moet uit naar de dokter, want volgens mij gaat het niet goed. Mm -hmm. Maar dan weet je natuurlijk, als je naar de dokter gaat, dan is het eerst de eerste die zegt er ook Ja. En, en, en, en dat is, dat is zo'n vervelende vraag. Want dan ja. moet je zeggen: wat ga je ook zitten liegen? Dan zeg je nou een beetje. Of, of het is bijna niks. maar dat, dat, Dan voel je je zo betrapt met een ja. klein kind. Dat is niet ja. uh, prettig. En je weet eigenlijk dat, het, dat je het niet moet doen, natuurlijk, op zo'n moment ook. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, toen, ik ben al inmiddels een jaar of nou, inmiddels, ik, ik weet precies waar ik ben, ik, ik word 60. Ja. En eh, toen, ik, toen ik jong was, toen, ja, toen weet ik nog wel dat in ons vak, in de horeca, werd er bij elke bruiloft een, een vaasje sigaren, sigaret op tafel gezet. Ja. En dat, was, dat was gewoon stom, Dus ja. dat, dat hele gedoe is in in, in, in, de, in verloop van tijd is dat een beetje veranderd. En nu sta je af en toe wel eens een jaar te passen. Op een verjaardag, weet ik waar. Maar dat is het, het, het, het, een verslaving is gewoon heel vervelend als je hem hebt. Ja, en hoe, hoe het vind is, jij dat er niet meer in horeca-gelegenheden gerookt mag worden? Ja, dat is, een, dat is echt nog een gevoelige vraag. Want. want uh, je bent horekaman en je bent ja, ja, ex, weliswaar nu ex-roker, maar je hebt lang gerookt. Ja, ja, ik zit ook nog een beetje in het bestuur van de horeca, dus ik weet drommels goed de problematiek van het, van, van, het, van het roken in de horeca en, en alle. Ja, ik, wat ik het liefst zou zien, maar nou ben ik nog geen minister-president... wat ik het liefst zou zien, is dat uh, de bedrijven waar niet gerookt wordt... Mm -hmm. dat die dat aangeven. En de bedrijven waar wel gerookt wordt, dat die dat ook aangeven. Zodat iedereen de keuze heeft om te zeggen, nou, ik ga daar zitten ja. waar gerookt wordt. En zodat je ook de mensen die niet tegen de rook kunnen en die daar, die daar gewoon last van hebben die dan een bedrijf kunnen opzoeken waar niet gerookt wordt. Ja. Maar wat je nu doet, is het, het, wel dat je heel veel uh, ondernemers, en dan nog niet eens de restaurants, want die kunnen het er wel mee leven, denk ik. Maar vooral de bars en de kleine cafetjes. Uh, je noemt het niet voor niks een bruin café, zeg ik wel eens. <lacht> en dat komt echt niet van, uh, van de ontlasting. Nee, en maar... <lacht> da da daar zit een bepaalde <lacht> sfeer in en dat is doorrood. Ja. En ja, dan kan je natuurlijk wel zeggen... van, en, en dan hoor je ook heel veel mensen zeggen... ja, nou, ik zou het wel fijn vinden als er niet meer gerookt worden. Want daar ging ik er vaker naartoe, maar dat doet het niet. Dus wat blijkt, je bent eigenlijk een beetje de rokers van het plagen. Maar eigenlijk zeg jij, je doet eigenlijk een sticker op de deur wel roken... of een sticker op de deur niet roken. En jij weet als bezoeker waar je naartoe wil. En dat is dan je keuze. Precies, en wat je dan als voordeel hebt... is dat je dan uh, natuurlijk als, als, als, als horecabedrijf daarop in kunt haken. Als je zegt, ik, ik heb een bedrijf wat... wat uh, wat, wat, wat verstandiger is, wat, wat prettiger is om rookvrij te zijn... Ja. dan kan je daar je cliëntelen op trekken. Ja. En dat, dat moet dan gewoon werken. En die kleine bedrijfjes die daar zitten en, en waar gerookt wordt... waarbij waar, waar je dan niet wilt zijn als niet roker... en dat kan je me moeilijk voorstellen... Ik zeg, nou, dan ga ik gewoon hier naartoe. Dus ja, over. Ja, Helder. Nou, ik zou je zeggen, dat is heel toevallig. Wat is toeval? Maar een week of drie geleden had ik het hierover. En toen zei ik: Waarom doen ze niet met stickers? Toen zei ik eigenlijk hetzelfde als wat jij nu zegt. Ik rook zelf niet. Maar dan kan je kiezen. Als ik wel naar een rokerscafé ga omdat ik met vrienden ben die roken. Nou, dan heb ik daar misschien wel een beetje last van. Maar dan is dat mijn eigen keus. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed voorstel. Laten we de regering een brief sturen. Nou ja, dat is ook niet helemaal nodig. Want Zo makkelijk is het tot... niet, hè? Nou nee, die keuze hebben we al eens een keer gehad. we hebben al vorige keer inderdaad de keuze gehad om die stikken te plakken. Toen deed niet iedereen mee, moet ik ook te redelijk tegen. En het probleem wat we nu hebben, is dat de regering zegt: het gaat niet om de mensen die roken, maar het gaat om de medewerkers die in de zaak zitten. Ja, dat is dus die, die werkzaam zijn in ja. en die zijn dan overgeleverd aan rokers. Dus, ja. ja, dan, ja, dan het wordt het ook weer gewikkeld, want dan moet je ook weer met je sollicitatie rekening houden of je naar een... Ja, ja. Het is geen ja, makkelijke ja, ja, kwestie. Ja, nee, het, het is absoluut... Ja, de politiek is ook geen makkelijke kwestie. Ik heb nee. er de bijgezeten. bij het is, het, is, het, is ver, het is verduiveld moeilijk. Het is een hartstikke moeilijk. En kom maar eens tot een eensluidend oordeel met elkaar, toch? En iedereen vindt het net allemaal weer wat anders. En dan moet je uit ja, zien te komen. Nee, dat is absoluut waar. Ik, ik, ik heb in het verleden wat gezegd. Het is al moeilijk in je, in je relatie om tot overeenstemming te komen met met je buren wordt het al wat lastiger en probeer maar met de straten iets te doen. Ik woon ja. in een dorp. En om, om daar allemaal op hetzelfde uh niveau te zitten, dat maakt het uh, nog, nog, nog veel mo ja. moeilijker. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een uitdaging. Maar ik vind die stickers wel, ik zou het wel een goed idee, vind ik Dat meen ik echt. Ik vind het ook een goed plan, Paul. Ik wens jou een hele fijne nacht. Neem nog een lekker afzakkertje. En nee, hou het... Ik, ik, ik het met een slag afmaken. Ja, en, en hou het vol, hè? He? Op naar de 23 ja, ik ga, ik, dagen. Ik ga het zeker volhouden en ik wens jou nog heel veel plezier met een, met een ontzettend aardig programma. Dankjewel en jij uh, toi toi toi met het niet roken. Dankjewel, dat is misschien een... een, een... En ga je me niet vragen waar, waar ik, waar ik nog, nog, nog over denk vannacht? Wa waar je wat over denkt? Nou, je, zegt altijd, je vraagt aan iedereen wat, wat, wat is jouw uh, probleem van vannacht. Van je pro ik heb nog aan niemand naar een probleem gevraagd. Nou ja, of, of wat, wat hun advies is, wat iets over chocolade. Heb ik net Oh, ja, oh, ik vroeg aan haar: heb jij zelf toevallig zelf nog een vraag? Omdat het een heel kort gesprek was. Als jij nog een vraag hebt, stel hem. Nou, ik, ik zou het wel eens willen weten, omdat ik een echte Grieklandganger ben. Ja. En dat zoveel te doen is over Griekenland. Uh, uh, hoe hoe zou de luisteraar die nu luistert het vinden als hij een Griek was? Ik bedoel, wat zou uh, hij of zij van al die bezuinigingen vinden. die, die uh, er over hem of haar werden uitgestrooid. Want ik bedoel, wij doen, geloof ik, in Nederland 14 miljard. en daar zijn we al een beetje van, van slag. Mm -hmm. Maar de Grieken hebben het natuurlijk op dat ogenblik. echt heel erg moeilijk. Die hebben het zeker. Omdat zo, ik een heen. echte. fervente Griekenland-ganger Griekenland ben. Ja. zou ik het wel eens leuk vinden. om ook een lans te breken voor de Grieken. en bij deze graag de oproep doen. ga lekker allemaal op vakantie naar Griekenland. sowieso leuk. Maar ja. stel je ook eens voor als je nou een gewone Griek bent ja. en je hebt een uh, salaris van 700 euro in de maand. En daar moet je dan uh, heel veel op inleveren. Hoe zou jij zij dat vinden? Ik vind het een goed statement. Paul, en ja, ik, ik, laten we inderdaad met z'n allen naar Griekenland gaan... en daar vreselijk de beesten uithangen. Ik bedoel in het netten dan, maar dat we daar vreselijk ons geld laten wapperen... als we het hebben ja, tenminste. We en we, uh, we, we, we moeten het met elkaar toch uh, zien te kunnen... Ja, uh, okay, ja, met elkaar moeten we het kunnen bolwerken, toch? Maar makkelijk je... is het niet. Nee, maar de makkelijkste weg is niet altijd de leukste. Nee, dat is waar. Dankjewel, Paul. Succes, prettige avond en een mooie uitzending. Ja, dankjewel en een goed succes met je verslag. Bye-bye. Dag. En Jacqueline, goeien. Ja, Dag, goeienacht. Goeienacht. Ik heb een vraag over fruitvliegjes. Ja. Ik eet soms uh, altijd een banaan. Ja. En uh, als je maar even die schil laat liggen, dan, dan, dan zwermt het van de fruitvliegjes. Ja, dat gaat en heel alle snel. Alle ramen en deuren zijn dicht, dus ik wilde vragen: waar komt dat dan vandaan? Ja. En sterker nog, misschien een vraag twee, wat kun je er tegen doen om het te voorkomen? Ja, ook dat. Ja. Want het is zo'n beetje, altijd denk je, heb ik mijn huis niet schoongemaakt? Maar je kan er niks aan doen, want welk nou, schilletje... ik heb net uh, groot onderhoud hier gehad in, uh, in mijn huis. Ja? Dus uh, alles is gemaakt en, en luchtdicht gemaakt. Maar ik, ik, ik laat altijd alles dicht. Want ik heb aan de voorkant, daar heb ik last van uitlaatgassen van de auto. Oh. Dus ik, uh, ik ben blij dat ze nu alles... Uh, luchtdicht gemaakt hebben. Dus ik zet het dan aan de achterkant wel open. Oh, je kan wel een keer een raam openzetten. Ja, maar dat doe ik eigenlijk. morgens is, is alles nog gesloten. Ja. Maar dan vraag ik me toch af, waar komen al die fruitvliefjes vandaan? Ja, die kunnen dan niet van buiten komen, zou je zeggen? Nee. Waar woon jij? In Leiden. Ah, aan een drukke weg, maar achter is het rustig. Nee, ik zit in een uh, rustige wijk, zit ik. Oké. Okay. En woon je daar lekker? Ja, ik woon er wel. Ik woon er eigenlijk alleen, maar ik moet eindelijk verhuizen. Maar ik heb zo'n enkel aan verhuizen. Ja, en waarom ik moet Ik je... heb het vier keer alleen moeten doen vanwege dat mijn man uh, altijd ziek was. Oh. En uh, de schrik zit er nog zo in dat ik denk, ik blijf lekker zitten hier. Maar waarom zou je verhuizen dan als je eigenlijk niet wil? Nou, het huis is eigenlijk groot, hè. Moet je dan moet je maar schoonhouden, houden je zeggen. Ja. Ja. Heb je nou, er... ik ga één keer in de... In de maand ga ik alle vragen boven en, uh, en uh, stoffen. Ja. En uh, waar ik dan zelf woon, dat, dat hou ik dan wel uh, gewoon uh, dagelijks bij. Ja, maar het is een klus, een groot huis schoonhouden. Heb je geen hulp? Nee, nee. nee. Dat is wel lekker. ik het nog zelf kan, doe ik het zelf. Is ook wel weer goed maar natuurlijk. Het, je... het, het onweert hier verschrikkelijk. Zo, nou. Je hebt het raam nu open, mag ik, uh, mag ik denken? Je hebt het raam nu open, zeker? Altijd In de slaapkamer heb ik altijd het open. Ik oh. kan niet met het dichter aan slapen. L lig je al in bed met, je, met de radionage? Om oh, kwart voor twee uh, werd ik wakker. Oh. <laughs> en toen kon ik niet meer in slaap komen, maar ik luisterde donderdags altijd. En toen had je een bena gegeten? Of, of, of, en, en nee, toen... maar ik, uh, ik, ik heb er heel lang over nagedacht. ik ben niet zo'n held met, uh, met uh, bellen. Maar ik denk, ja, ik wil nou toch weten waar die feitvliesjes vandaan komen. Jacqueline, mag ik je dan een compliment geven? Ik vind dat je heel goed aan het bellen bent. Oh, dankjewel. Ja, en je hebt een heel gezellige stem. Oh. Ja. Ja. Ja. Dankjewel voor het compliment. Nou, alsjeblieft. Ja. En ik, heb, ik ben zelf ook erg benieuwd met je mee. Want ik heb ook wel eens fruitvliegjes. En ik weet ook ja. niet waar ze vandaan komen. Dus als u nu zit te luisteren. Als jij nu zit te luisteren. En je weet waar die fruitvliegjes toch opeens dan allemaal vandaan komen. En allemaal in die schillen gaan zitten. Bel ons dan om dat te vertellen. Want Jacqueline wil het graag weten. En ik ook. 0800 ja. 1121 voor mag alle antwoorden. Mag ik nog een vraag uh, voor een plaatje? Ja, dat mag. Van Frans Halsema. Haar. Oh, dat is dat zo mooi. Dat zo mooi. Dat is zo mooi, Zakker. Ja. Ja, dat is prachtig. Dat is een van de mooiste Nederlandstalige liedjes. Ja, ik vind luister ik. ontzettend graag ernaar. We gaan kijken of we dat hebben. Dat vast, ja. ik, anders, anders, uh, ik ga me heel erg mijn best voor doen. Ik weet ja. niet of het meteen lukt, maar uh, we gaan proberen. We ik wens eerst... je nog een hele fijne uitzending. Dankjewel. Blijf je nog even gezellig luisteren? Ja, doe ik. Want er komt hopelijk snel het antwoord. En dan uh, hoop ik ook voor jou dat we Frans Halsema kunnen gaan draaien zometeen. meteen. Ja. Dag. dag dag, Jacqueline. En goede nacht haaien. Goede nacht, ja. Ja, het is, wel, het is uh, zes minuten voor half vier. Ja, Het is een behoorlijk nacht haaien. Maar leuk dat je belt. En je, je bent, uh, zo te horen, nog goed wakker. Nou, ik zit bijna op mijn taks hoor. Uh, het moet niet al te lang meer duren. Want ik ben in kwart al uit te spreken. <laughs> nou, kom maar op dan. <laughs> Jij ja, doet het hartstikke goed. En het plaatje van uh, Jerry Lee Lewis... Uh, dat was zo. Nou, dankjewel. Dat doet ja. me goed te horen ook. Want ik doe het ja, voor het eerst. Ik moet er nog zetten zeggen: uh, zet de radio zachter. Oh, je Toen wil... had je niet zoveel uh, jeugdprogramma's. Je had uh, Radio Luxemburg, maar die was vaak slecht te uh, verstaan. En had je altijd na vijf had je een programma. Die duurde van vijf tot zes. Maar vond je Jerry Lee-Lewis nou juist wel leuk of niet? Ja, hartstikke leuk. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, Echte dan... dat is uh, echt uh, simpele rock'n'roll. Ja, lekker, hè? Lekker voor ze... Ja, jo, jo, jo, jo. ja, ja, ja. Prachtig. Even kijk, het gaat over die elektrische auto's. Ja, daar was een vraag van Hans. Dat hij, hij zei, ja, het is allemaal leuk en aardig, al die, al die promotie daarvoor... maar je hoort ze niet over de nadelen. En hoe komt dat? Nee, en daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en waarom praten ze daar niet over? Ik denk dat het door de, dat is de markt die dat bepaalt. Mag ik even wat vertellen? Ja. Even uh, kijken, als je, uh, kijk, als je die stromen maakt ja. van fossiele uh, brandstoffen, ja. dan ben je 40% bij je kwijt. Ja. Dat is een heel groot verlies. Ja. Als je die elektriciteit opwekt door zonnecentrales in woestijnen... Mm -hmm. dan ben je heel goed milieutechnisch bezig. Ja. Maar dat durven ze niet. Want dan zeggen ze terrorisme en landenproblemen. Mm -hmm. Maar met kernenergie dan durven ze het wel. En Gaddafi kunnen ze ook wel aanpakken. Dus Ik denk dat de heren bang zijn om een monopolie uh, kwijt te raken dat het toch eigenlijk een hele politieke kwestie is, zeg jij. Ja, dat vermoed ik wel. Kijk, het kapita kapitalisten, dat gaat altijd zo te werk. Iemand, een of andere idioot, die vindt iets uit... <laughs> en die gooit het op de markt. Ja. En dan krijgen ze alle ruimte van de overheid. Ja. En daarna zien we wel wat de nadelen zijn. Ja. ja. En, uh, maar we rekenen niet van tevoren door en denken... Dat het allemaal kost. Nee, het is uh, een, een grote redrace. Dus iedereen wil nu op die, op die, die markt van die, die uh, elektrische auto's uh, stortzicht. Ja. Kijk, het maar... heeft een voordeel in grote steden. Ja? Waar het ja. veel, uh, dan heeft het een voordeel. Ja, er zijn al een paar honderd van die plekken ook waar je hem op kan laden. Hè? In de ja. steden, in de ja. grote steden. Ja. Ja. Ja. Dus als je veel in de stad rijdt. Ja, dan, is de, dan heeft volgens mij een voordeel. Ja, ik begreep Ondanks ook... Langs je 40% verlies. Dat moet je niet vergeten. Nee, dat is veel. Ja, dat is veel, maar het is wel heel. anderzijds weer heel schoon. En uh, van de week zei iemand, eigenlijk is het... Ja, het klinkt oneerbiedig, maar als boodschappenauto nu eigenlijk alleen geschikt. Want met je caravan heb je er niks aan. Als je vertegenwoordiger bent, die, nee. die maakt veel kilometers, nee. heb je er niks aan. Want je, nee. het, hij is zo weer leeg. Je kan geloof ik 120 kilometer ermee, hè? Zo, zoiets. ja. Yeah. Dus dat is niet zover. Dus als jij uh, nee, nee. Uh, ve veel moet rijden, dan wordt dat natuurlijk een probleem. Maar voor de kleine afstanden is het natuurlijk behoorlijk ideaal ja, dan. dan werkt het prima. En in, ja. in, in de steden. Ja. ja. Maar je moet nooit vergeten, van, uh, in, uh, in de Eemshaven daar, daar, uh, staan die kolencentrales te brullen. Ja. Ja, het is allemaal, ik vind het hartstikke ingewikkeld, Haa, je weet je dat? Want we willen allemaal ja, een schoon milieu, dan. we willen allemaal onze kinderen en onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen een betere en een goede wereld geven. Maar het is, het is niet makkelijk. En dat is een understatement. Ja, maar de wereld wordt niet bepaald door idealisten zoals jou als mij en ja. mij, maar je uh, wordt een andere... Ik noem ze nou maar schurken. En die bepalen hoe je hier deze rotwereld in elkaar. Had. Die wereld is goed. Ja, die wereld is goed. En ik ja, vind als we nou met. Als we, hoe meer idealisten er komen, kunnen we misschien toch met elkaar. Het, ja, ik blijf idealist. Ja, ik ook. Nou. Ja, als je dat verliest, dan uh, heb dan, je verloren. Dan, ja, precies. Dus, dus wij kunnen elkaar de hand de top, geven, de top, haaien. Lid van Greenpeace en dat, weet ik veel allemaal. Dat bedoel ik. En goed. Helemaal goed. Ik, ik ook. Ja. En uh, ik geef je een hand. En we gaan ja, voor, een, voor een zo goed mogelijke wereldhaai. Wat dacht je daarvan? Ja hoor, ja. Hey, dank je voor je reactie. Ja, oké. Okay. En we gaan ook voor jou okay, deze plaat okay. draaien. En voor Jacqueline op haar verzoek. Is dat prachtige liedje van Frans Halsema voor haar. En je kan me blijven bellen met al je vragen en antwoorden op 0800 1121. We zitten voor je klaar. Zij verstand?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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Het wonder draagt hij met zich mee. Wat een prachtig liedje van Frans Halsema. Goedenacht, Anne. Hallo. Ah, ha ha, gezellig. Hallo. <laughs> Hoe gaat het, Anne? Met mij gaat het uitsteken. Ja, je bent gelukkig. Dat hoor ik aan je stem. Ja, dat ben ik ook, hoor. En ik luister altijd graag naar dit programma. Ja. Ik vind het zo leuk waar de mensen mee komen. <laughs> ja, de meest bijzondere dingen hoor je hier voorbij komen, hè? Ja, inderdaad. Ja, heerlijk is dat. En je hebt zelf ook een vraag. Ja, ik zit nu boeken te lezen van Charles Dickens. Ja. Maar in die tijd gebruikten die mensen een snuif... Oh. En uh, in uh, Nicholas Nickleby, wat ik nu gelezen heb. Ja. koopt hij ook voor uh, een van zijn vrienden een snuifdoos. Maar ik weet helemaal niet wat dat is, een snuif. Uh, nou, ik heb er wel eens van gehoord. maar ik denk dat die snuif niet bedoeld wordt. Uh, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, uh, is dat iets wat steeds terugkeert ook in die boeken? Ja, en dan vooral in de betere kringen. Oh. Ja, en uh, dat schijnt dan in een van de dozen te zitten. Ja. En uh, dan nemen ze af en toe een snuifje. Ja. Nou, zouden dat... Dat zie je mensen nu helemaal niet meer doen. Dus ik vroeg me af wat het nou was. Is het tabak of is het poeder of... Ja. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja. Ik, ik, ik, ik, ik weet dat, dat, dat je kan drugs snuiven... Ja, dat maar weet ik ook, ja. Ik, ja. maar ik kan me niet voorstellen dat in de boeken van Charles Dickens... Uh, cocaïne wordt gesnoven. Nee, om het dat maar even... mij nou ook niet. Nee, dan zou het iets anders moeten misschien iets. Uh... Ik ben reuze benieuwd, ik vind het een hele leuke vraag... wat de snuif is in de boeken van Charles Dickens. Ja, want het schijnt toen heel gewoon te zijn geweest. Ja, in de betere kringen gebeurde dat, zeg jij... Dus het, misschien kost het veel geld. Of misschien is het omdat het een aanzien heeft. Maar we gaan, we gaan op zoek naar het antwoord. En dan heb ik nog een vraag aan jou. Nou... Zij voor mij het hondje van Dirkie van Wim Sonneveld willen draaien. <laughs> het wordt wel Stan Haag van vroeger, hè? <laughs> ja, het erg, hè? Nee, maar ik vind maar het hard. Hartst... Het is een prachtig liedje en je hoort het nooit op de radio. Nee, ik vind het ook heel leuk dat jullie met die vragen komen. Want muziek, nou ja, ik heb Nachtvlinders ook gepresenteerd. En dan ging het altijd over dat ene hele bijzondere lied wat iedereen heeft en waarom hij hij of zij dat lied dan zo bijzonder vindt. En dan kwamen de meest mooie, eh, vaak ook verdrietige... hele leuke, romantische verhalen, kwamen daaruit voort. En dat is zo leuk dat jullie nu ook allemaal met vragen komen... voor liedjes die dan weer voor jou in dit geval eh, heel bijzonder is. Uh, uh, uh, waarom is dat liedje zo speciaal voor jou? Nou, ik vind het zo ontroerend. Ik moest er vroeger allemaal huilen. Oh ja. Maar nu heb ik een hond en nu kan ik het me helemaal niet meer voorstellen en Je moet erom huilen en daarom vraag je hem aan. Ja. <laughs> heb je zin om te huilen zo meteen even dan? Nou, het schiet me altijd eventjes dwars. Ja, ja. ik vind het zo'n prachtig liedje. Ik heb niet gehad dat ik huil van muziek, maar met dit heb ik dat wel. Nou, dat is wel heel erg leuk. Dat vind ik hard. Nou, ja, het is niet leuk. Ja, soms is huilen leuk. Le nou, leuk is niet het goede woord. Het, is het, lucht, het geeft je soms letterlijk verlichting weer niet. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, Waar hel jij nou... Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf... dat ik bij van die vreselijke uh, B-films... waar dan ook met hondjes en poesjes en kindjes en zo... dan kan ik opeens denken... wat zit ik hier nou te doen? Heb jij dat oh, ook? Oh, dat heb ik een keer gehad. Het was met de kerst. Nou, vertel. Dat is al etelijke jaren geleden. Toen was ik even alleen. En toen zag ik ze middags naar een vriend toe gaan. Die had een heel mooi diner voor ons samengesteld. Aha. En ik hem helpen met de tafel dekken... En toen zat ik een film te kijken met Lassie. Ja. En toen was Lassie in een ravijn gevallen. En dan zat ik om te huilen. Ja. En toen belde hij me net op. Maar hij dacht dat ik... Omdat ik even alleen zit met de kerststukken daar moeilijk had. Hij zegt, nee, Lassie is in een ravijn gevallen. <laughs> <laughs> en nu heb je zelf een Lassie. Hij heet misschien geen Lassie, maar je hebt zelf sinds kort een hond, zeg je. Ik heb Django, ja. Dat is een collie. En had je al eerder honden of is dit de eerste? Ja hoor, dat is mijn derde hond. Weet je wat ik nou zo verdrietig vind? Van, dat hoor je vaak van mensen die honden hebben... dat ze nooit zo heel oud worden. Ja, dat is een drama. Ja. Ze worden netjes schaduw... en dan opeens ben je ze kwijt. Ja. is toch vreselijk? Ja, dat is vreselijk. En dan ga ik maar weer naar het asiel. Dan zoek ja. ik een nieuwe vriend. ja. Dat, dat is ook weer het mooie, want, want er zijn natuurlijk heel veel dieren die een, een leuk baasje en een lief baasje zoeken. Want je, je hart breekt als je al die advertenties van zielige dieren ziet die niet opgehaald worden... of die oud zijn en, en er al heel lang zitten, toch? Ja, en je krijgt goede begeleiding van het asiel mm -hmm. en veel informatie over het karakter van de hond. Ja. En ze geven je ook niet zomaar een hond mee. Dus het is, uh, en als het niet goed gaat, kan je hem altijd terugbrengen. Dat is in waar een fokker natuurlijk niet. Nee. Nee, precies. Maar het is, en die fokker, die denk je, nou, die honden die komen toch wel bij iemand terecht. Want dat zijn, dat, daar komen de, de liefhebbers voor, denk ik. Want je gaat voor een bepaald ras, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar de, de sneuwe honden uit het asiel, die blijven natuurlijk vaak over. Ik heb altijd bastaardjes. Ja, die zijn, die zijn ook hartstikke leuk, toch? Die zijn zo leuk. Ja. Nou, helemaal goed. Weet je, ik heb goed nieuws voor je: we, ja. hebben, de, we hebben de plaat, hoor. Oh, geweldig. Ja, ik ga nog even samenvatten, mag jij zo de plaat aankondigen. Zullen we dat doen? Als je blijft nog heel even hangen. Dus u kunt bellen met al uw vragen op 0800-1121. We zijn hartstikke live, het kost niks en we staan heel graag voor u klaar. En u mag vragen, uh, wat, u vragen uh, wat u maar wil vragen. Oké, okay, het is nu uh, tien over half vier. Het is de eerste keer dat ik een nacht doorga sinds... Uh, nou ja, de tijden dat ik nog uitging, zullen we maar zeggen. Want mijn programma stopt altijd s'avonds om twaalf uur. En nu was ik nog niet eens begonnen om twaalf uur. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik heb twee hele fijne mannen hier tegenover me zitten... die me ontzettend helpen. Dus uh, het komt helemaal goed vannacht. En jullie luisteren en vragen. En dat vind ik hartstikke leuk. En blijf dat vooral doen. En ook de antwoorden, die willen we graag. Van waarom katten eventueel ook geen chocola mogen eten. En wat, dat dan wat er dan met zich zou kunnen gebeuren. En... Hoe ervaren Grieken Griekenland, vroeg Paul. En Jacqueline, die zei... Hoe komt het toch als ik een banaantje eet voor het slapen gaan... en ik heb alles dicht gehad... dat er s'morgens allemaal overal fruitvliegjes zitten? Waar komen ze vandaan? En hoe, hoe krijg ik ze weg? Dat is ook een goede vraag, denk ik. Want uh, hoe kom je er vanaf? Moet je het in een zakje? Dan weet ik veel. Nou, bel ons dat door. En Bea, die belde voor iets anders. Maar het kwam uiteindelijk ook op Florence. En zij wil graag naar Florence volgend voorjaar. Met een leuke reispartner. Het liefst van het mannelijk geslacht. Zij is 77, jong van geest. En... Uh, ze heeft er zin in. Dus heb je zin om met Bea... je kan natuurlijk eerst een kopje koffie gaan drinken gezellig... of gaan bellen met elkaar of chatten... voordat je me, nou, besluit om naar Florence te gaan. Maar het kan allemaal. En Anne vroeg net... Uh, Charles Dickens in zijn boeken komt vaak voor in de hooggekringen... dat er een snuif wordt genomen uit een doosje. Wat is dat, die snuif? En wat snuiven ze? En, en hoe, hoe zit dat allemaal? Nou, daar zoeken we dus allemaal antwoorden op. Op 0800-1121. En Anne...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 Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, des, zeg, Ouder, geef uw hekje een stukje krijgt. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine mintje het jongste zusje, noemde hekkie smalend, vieserik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig, en dan kreeg hij traatruk op. Het is vies, kaak je hem al liever naar jagen.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 Zacht als was een kostbaar klein Heeft toen Dirk het verstarde beest Naar zijn hoekje op de zolder meegenomen S'avonds in het donker groef in het vondelpark een kuil In een eenzaam laantje onder iepe bomen Met een snuitje bleek als was hij hekje onder het gras En zij trillend bij de oogjes toegeknepen hekje. Het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dieren, ze hebben jou thuis nooit begrepen. Ja, de trouwe viervoeter van Dirkie, het hondje van Dirkie, door Wim Sonneveld. Prachtig gezongen. En ik wil nog even over chatten hebben, want we hebben heel veel vaste we. Hoor mij nou, ik ben hier voor het eerst. <laughs> het programma van Astrid heeft heel veel vaste chatters. En Astrid chat dan mee. Maar die is natuurlijk heel geroutineerd en kan dat heel goed. Ik zit, ik zei het net tegen de mannen... ik zit met een rood hoofd van de opwinding... want we vind het hartstikke leuk om haar te vervangen vannacht. Uh, ook al is het uit nood geboren even natuurlijk op het laatste moment... maar ik kon me niet zo goed voorbereiden. En dat is geen excuus, maar daardoor zit ik een beetje zo van... oh, ik moet er goed bij blijven, dus ik kan het niet combineren met chatten. Helaas. Maar goed, misschien uh, tussen vijf en zes nog even. Of anders misschien een andere keer als Astrid een keer op vakantie is of zo. Maar de vaste chatters zijn er, hoorde ik. Dus, uh, dus ga lekker naar www.nachtzuster.net. En dan wijst het zich vanzelf. En twitteren kan op www.omroepmax.nl. Euh, en bellen kan je natuurlijk direct wel met mij. Want ik blijf wel de hele nacht bij je aan de telefoon op 0800-112. 2-1 voor alle vragen en alle antwoorden. Goeienacht, Jelle. Hoi. Hoi. Ik heb het punt op een rijtje gezet. Nou. <laughs> vergeet ik vergeet altijd wat. Dat doe ik, dat dat doe hond, ik ook altijd. <laughs> dat hondje van Dirkie, Hekkie. Ja. Dat heb ik nooit te horen. En ik heb nu ook weer tranen in mijn ogen. Ah. Over de afloop van het liedje. Ja. Ik heb nu mijn zevende hond. Ik heb er zes uit asiel gehad. Ja. Zes volwassen honden steeds. Ja. En die kunnen best je goede vriend worden, als je maar gewoon eerlijk voor ze bent. En hoe bedoel je dat, eerlijk voor ze zijn? Nooit van achter een uh, straf geven. Mm -hmm. Hij moet kunnen zien. Mm -hmm. En alleen straffen op het moment dat hij iets uithaalt, dat hij het kan combineren. Mm -hmm. en, uh, je bedoelt niet straffen als het al geweest is, want ja, dan weten niet, ze het zeg, niet meer, hè? gisteren deed. Nee, nee, ze hebben geen, niet zo'n nee. zo goed geheugen. Nee, je kunt niet redeneren. Dus... Nee, nee. Ja, en ik heb nu de zevende hond, die komt uit Albanië. Mm -hmm. hij, is nu, hij wordt 20 augustus 12. Ja. Hij heet Prego. Mm -hmm. Dat is uh, voor de Italiaanse mevrouwen. Ja. De Italianen leggen die kantonen op de ene Dat <laughs> en laatste te greep. Ja. <laughs> Prego betekent net als in Duits bita, als je ja. iets overhandigen. Ja, precies. Uh, en hoe, hoe, hij komt uit het asiel in Nederland? Omdat je zegt, nee, hij komt uit... Ik heb zes asielhonden gehad. Ja. En die gaf ik. Mijn vrouw was uh, Molukse. Ja. En die spreken dus nog Maleis uh -huh. thuis. En de eerste hond. Ik heb ze allemaal een nummer gegeven. Een uh, Indische naam, zeg maar. Hè? Ja. Alle zes honden? En, ja. De eerste was dus. Uh, uh, Anjing. Anjing. Anjing is hond. Uh -huh. En Anjing. Verdorie. Nee, dat geeft maar dat niks. Is verzorgen. Ja. Uh, in ieder geval en de, de teef die die heet uh, Nonna. Dat is meisje. Mm -hmm. Nonia is mevrouw. Nonna is meisje. Ja. Uh, maar uh, die is uh, is nu twaalf. Dus. Maar hoe kwam hij uit Albanië? Deze Prego, hoe kwam ik, die uit Albanië dan? Ik heb. Uh, ...met mevrouw samen en met de hond steeds twintig hulptransporten gereden naar Oostbloklanden. Oh. Hadden we gewoon veertien dagen vakantie in de vrachtwagen. Ja. En dan uh, hadden we altijd onze hond bij ons. En toen is onze hond ja, een beetje jammerlijk bij een uh, rovoverval die we één keer hebben meegemaakt... Is onze hond kwijtgeraakt, die heet Annam, dat is uh -huh. zes in het Indisch. Uh -huh. En hebben we een week gezocht en toen we hem nog niet gevonden hadden, toen uh, hebben mensen daar ons een jonge hond meegegeven. Die was zes weken uh -huh. en die, uh, nou ja, toen we hem uh, op zijn rug legden, toen we uh, de eerste dag weer weg waren, hij was zacht zwart van de... Van de Vlooien. vlooien ja. En toen, ik heb altijd een groene zeep wat was bij ons. Daar mm -hmm. ben ik mee begonnen om mijn haar mee te wassen. En ik was me er helemaal mee. Verdund is dat. Eén pot verdeel je gewoon in vier potten. En, oh, daar was je je eigen lichaam mee onder de douche? Ja, ja dat is een natuurlijke zeep. Okay. En mag je niet te lang laten, laten intrekken, want er zit zwavel in. Oh. En dan had ik wel gehoord dat uh, zwavelstokjes dus bij de planten is tegen. tegen. Uh, uh, Bladthuis. ja Toen dacht ik, nou luizen zijn luizen. Oh, toen dacht je, dat doe ik met, het, met de hond gedaan. Bij Prego? Ja, ingesmeerd ermee met een jonkie. En toen, na een paar minuten, in een emmer water, met zijn neus net boven water, afgespoeld. Mm -hmm. En na twee weken nog een keer, ja. voor de eitjes. Ja. En het heeft perfect gewerkt. Hij heeft ze nooit meer gaat. Wat een goede tip. Dat is echt een heel goed uh, idee voor mensen als het dier luizen heeft. Ja. Groene zeep. Groene zeep. Want, want die, maar niet in de ogen mag het komen. Nee. Want dat bijt natuurlijk. Maar dat is echt een, een uh, heel goed middel. Maar ook bijzonder hoe je aan hem gekomen bent dan. Want bij een roofoverval zijn jullie de andere kwijtgeraakt. hond kwijtgeraakt. Hebben jullie ja. een week naar gezocht? Ja, ja. En je, weet, wij, je hebt nooit meer gehoord... In, een, in het dorp waar wij het laatst geweest waren. Ja. Want uh, ja, het is een zaak geworden met de politie en zo. Ja. En toen we op de terugweg waren... en de politieman begeleidde ons... Mm -hmm. toen hebben ze... Uh, want binnen 24 uur hadden ze de daders gevonden. En hadden ze jullie beroofd? Of waren jullie de getuigen van? Nou, wij hebben een, een nasending gebracht naar... Uh, naar... Uh, uh, Albanië. Ja. En toen zijn we met een ploeg... nog een rondrit tweeze maken... in 1999. Mm -hmm. Op... Uh, in uh, Kosovo. Ja. Een hele rondrit van acht dagen. En toen... Dat, die deden optredens... Uh, van een, uh, voor kinderen... in de... In de, de, de, de, ja, de... de Sigeunercentra... die daar dus waren opgericht. Ja. Want die werden echt door de mensen... Uh, gehaald en we probeerden gewoon die mensen een beetje. Maar toen uh, hebben we kinderen, ik, ik uh, hielp hen met geluid ja. in, de, in die uh, optredens van zo'n poppentheater. Ja. En dan nou, dat was uh, de dat waren de Engelse militairen en Ieren. en die van de NAVO, hè? Ja. En die de blauwhelmen... helmen. En die zeiden tegen ons, eigenlijk met tranen in de ogen... We saw them never laughing. They should, oh, they ja. should happen more. Ja, ze zagen die kinderen voor het eerst weer ja, eerst blij. blij. Ja, eerst blij. Ja. ja, nou fantastisch ook hoe jullie dat gedaan hebben dan toen. Want ja. dat je kinderen, het is natuurlijk heel verdrietig dat je hond is zoek geraakt en dat er ja. dan ja. weer een paar boeven nou, zijn. We hebben berichten gehad dat, ze dus, dat de hond... Aangetroffen is dat hij gewoon met de, want we hebben daar wilde honden langs de rivier rennen mm -hmm. morgens vroeg, vroeg en s avonds laat. We hebben echt van s vroeg tot s avonds laat gepost om, om te vinden. En toen hadden we één hond gezien, de mooiste <tie> en de grootste eigenlijk. En yeah. die was nog een een vrij klein model. En die tekening van die hond, er was er één met die mooie tekening. Die heeft deze hond. En dat moet de vader geweest zijn. Ja. Want daar hadden we gezegd tegen elkaar: Als we hem niet kunnen vinden binnen een week, laten we deze dan lokken. Ja. Dat we hem meenemen. Ja. Eh? Want uh, dat, uh, die, die hebben geen baas, die zijn gewoon verwilderd. Ja. Ze zijn niet lelijk. Nee, nee maar het gaat, het gaat om. er moeten om... zelf voor nee te zorgen. Ja, ik snap. Eh, Vuilandersbakje leeg trekken. Maar zo. Jelle, ik val je even in de reden. Ja. Want jij, het is, ik vind het een heel bijzonder verhaal wat je me vertelt. Ja. En, en, en ik uh, zit met uh, grote ogen te luisteren. Maar ja. jij belde ook met een antwoord op de vraag over ja. de chocola, hè? Ja, chocola. Want dat wil ik nog wel graag van je horen. Nou, een antwoord, een antwoord. <laughs> ik heb mijn hand vrij vaak chocola gegeven... en nooit gemerkt dat het niet goed voor hem zou zijn. Ik ben bang dat het een kletspraatje is. Want als het niet goed zou zijn, zou het ook niet goed voor ons zijn. He, als het gif voor de hond is, is het voor ons ook gif. Ja, nou, Die dieren ik zijn niet. vrij fors. Ik bedoel, het is geen muis. <laughs> He, en eh, wij vinden het lekker. Ja. En de hond, nou ja, ik. Uh, en jou, waarom gaf je eigenlijk je hond chocola? Want je zou gewoon, denken. Gewoon, hij bedel. Hij, als ik uh, wat chocola zat te eten. en hij zit erbij met vragende ogen. Ik zeg, joh, hier een stukje. Echt waar? Ik nooit gehoord dat het giftig zou zijn. <laughs> En het lijkt mij een sterk verhaal ja. hoor. Ja, ik, ik heb het verhaal niet gehoord. Het is in een andere uitzending ja, geweest. Ja, ik weet het, maar je maakt mensen misschien hartstikke ongerust om niets. Ik, ik zal het met die eens een keer vertellen. Ja, hoor. nou, daarom is het goed dat we dit soort dingen bespreken. Ja omdat misschien is het een, een, een hond met, met iets, met een ziekte geweest, waardoor die geen chocola... Ik weet het ja, niet hoor. Ik, ik zal die man wel eens bellen, die dierenarts. Ja. Die zou het dan vragen? een dierenarts moeten vragen, en ja. Dan, als je het een andere keer te sprake komt, dan bel ik wel op en zou ik wel zeggen ja. wat die dierenarts gezegd heeft. Graag. En misschien zit er een dierenarts te luisteren of iemand die veel van ja. dieren weet ja, op dit moment. Ook. Want ik ben echt heel, ik ben ook net zoals jij heel erg benieuwd hoe dat nou zit. Chocola ja. bij dieren. Ik heb trouwens een rare anekdote toen ik op kamers ging wonen. Had ja. ik een... Nogal aparte huisbaas, die man was dik in de tachtig. Ja. En die at, die, nou, frat mag ik bijna zeggen, oneerbiedig... maar heel veel slagroomtaarten. Maar ja. toen dacht ik, wel laat die man dus allemaal? Want zo dik is hij niet. Maar dan deed hij een hele grote hap in zijn mond... en dan liet hij dat dikke tekkeltje van hem liet hij dat eruit likken. <lacht> en dat deed hij heel vaak. En dat hondje werd maar dikker en dikker... en er gingen heel wat slagroomtaarten per maand doorheen. <lacht> en toen dacht ik, dat kan toch niet goed zijn? Voor die man of voor die hond. Nou, voor allebei niet. Ik, weet, ik heb nooit goed naar zijn lippen gekeken, er hing een snor overheen. Maar dit is, dit is echt waar. Maar hij zal maar 80 worden. Hij is wel. Ja, dat, ja. Dat, dat dan weer wel, ja. Dat zal wel loslopen. Nee. Ja, dat denk ik ook. Uh, Jelle, en, dank je voor je verhaal. En, uh, en nog ik, even heel kort. Heel kort. Uh, over die uh, uh, snuifdoos. Oh, weet je dat ook? Ja, vroeger hadden ze snuiftabak. Schuimtabak ja. en snuiftabak. Ja. Prandtabak, dat werd in zo'n uh, zo ding gespuugd. Ja, ja, snuiftabak was... bestond ook, hoor. Het was gewoon uh, fijne tabak. Uh, net als dat je zegt, koffie vind ik ook lekker ruiken. Zo, en dan zat er gewoon een plukje tabak in een doosje... en dan ja. ging je met je neus boven en dat ja. snoof je op. Net als ze nu druk snuiven. Dus ook een soort uh, voor de lekkere geur. En dat was alleen voor de geur? Of kreeg je er ook iets van een lekker gevoel van? Oh, ik heb het nooit zelf gedaan, maar... Ik denk dat is gewoon lekker rook. Hmm. Nou, ik ben wel benieuwd. Misschien luistert er iemand die het rook en ook weet of snoof. En weet... De oude man, die had het wel geweten, hoor. Welke oude man? Van die tachtig. Van jou. <laughs> nou, ik weet niet wat hij allemaal gesnoven heeft. Maar <laughs> hij rookte wel sigaren. Dat dan weer wel. Ja, ik, ik ook. En over dat roken. Ja. Maar niet over hun longen roken. Als ze daar eens mee beginnen. Sigaren rook je niet over je longen. Nee, dat is waar. Hij ook niet. Nee. En dat... Dan is het net zo giftig als die stadsbus die langs rijdt, hoor. Ja, dan ga je ook niet heel drink, druk inademen als je daar voorbij fietst, natuurlijk. Nee, ja, nee, maar, nee, maar als je het maar niet over je longen doet. Ik begrijp en het. En de banaan in de koelkast doen. Ik heb ze <laughs> ook in de koelkast. Ja, maar het ging om de schil. Ze had de banaan had ja. ze al gegeten. En die schil doet ze dan in een vuilnisbak. Ja? En vervolgens zit het dan vol ja, met fruitvliegjes. doet ze die bak maar goed dicht. Ja. Bedoel, ja, een plastic zakje, je, ja, je kan een plastic zakje erom doen. Ja. maar de vraag uh, was maar ook niet het. van hoe kunnen we het, het, de bananenschil uh, wegmoffelen. Maar, nee, maar ik vermoed ook dat de fruitman denkt, daar zitten de vliegjes op. En ze bij mij daar verschijnen, daar doe ik ze in een plastic zak met een paar gaatjes in de koelkast. Ja, onder, goede tip. Ja. Goede ja. tip. Ja. Dankjewel Jelle. Okay. nacht en blijf Hoi. lekker luisteren. Hoi. Hoi. Ja, we gaan een plaatje draaien. Of ga ik eerst met Corrie praten? Het maakt mij niet uit. Ik vind allebei leuk. Corrie, ja. Nou, gaan we ik heb een heel leuk plaatje, Corrie, zometeen. Maar ik ga je eerst welkom heten. Een hele okay. goede nacht. Hallo. Hallo. Welkom ja, in de Corrie. uitzending. Hallo. Hallo? Cor ja, Corrie, je bent in de uitzending. Hoor ben je ik in de uitzending. Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. <laughs> Oké. Okay. Jij reageert ook op een vraag van iemand. Vertel. Ja. Inderdaad, over het hondje en, en, de, en de chocola. Oh. Want 45 jaar geleden kwamen we hier wonen. En toen woonde er een uh, kolonels weduwe tegenover ons. Ze zei ook altijd bij: ik ben kolonels weduwe. Ja. En uh, die had een hondje, dat was al 12 jaar. En die at niet anders dan biefstuk en pure chocola. Ach. En dat was een heel levenslustig en blij hondje. Dus ik ben het helemaal met de vorige Bella eens. Mm -hmm. Dat het een sprookje is gewoon. Dat mensen misschien. kunnen gewoon chocola eten en poezen, denk ik ook. Nou, dat zou wel heel mooi zijn als dat kan. En, maar dan ben ik nog steeds wel benieuwd hoe het dan komt dat het met die andere rond zo slecht afgelopen is met die chocola. Ja, ja, ja. Of dat en even een... over de, de, de snuifdoos. Ja. Dat is inderdaad, in oude boeken wordt er, wordt er een snuifje genomen. Dat is inderdaad hele fijne snuiftabak. Ja. En uh, dan moest je dat heel beschaafd doen. En dan daarna ging je neus kriebelen en ging je, moest je heel beschaafd niezen. Heel beschaafd niezen? Dat was het effect van het snuifje. En dan, dan was, de, was de nies dan ook een soort sensatie? Dat denk ik wel, ja. Dat oh. denk ik wel. Nou, wat een leuke, wat een leuke benadering van het fenomeen. Ja. <laughs> ja. Ja. Een beetje chique niezen in de betere kringen. Ja. Met een, met een kriebeltje in je neus. Ja. <laughs> nou, en dan uh, werd er uh, een pleidooi gehouden, ik geloof, zelfs in de Kamer. Hoe is het mogelijk voor meer Nederlandstalige liedjes op Nederlands 2? Maar ik vind dat op Nederland 1 ook moet. Ik ga een Nederlandstalig liedje voor je draaien. Na het nieuws, speciaal ja, voor jou. Maar ik, ik, ik, ik vind de, de Nederlandstalige, maar, maar de, de, de, de, de inderdaad. Uh, uh, ja, ja, Stotveld. ja. En, en, en Jenny Arjan, Connie Stewart. Ik ga zoeken. Er zijn zoveel goede dingen. Ik ga, ik ga je verrassen, maar ik heb nog tien seconden voor het nieuws. Ik dank je voor je reactie, Corrie. 0800-1121. Tot zometeen.